11 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. In Alfa de Rijn is vanavond bij winkelcentrum De Ridderhof... stilgestaan bij de schietpartij die gisteren zeven mensen het leven kostte. Op de herdenking waren ongeveer 6000 mensen afgekomen. Waarnemend burgemeester Eenhoorn zei dat 9 april niet zal worden vergeten. Hij deed een oproep om met z'n allen te werken aan een veiliger maatschappij... waarin zoiets nooit meer kan gebeuren. De burgemeester noemde een aantal inwoners van Alphen aan de Rijn helden van de Ridderhof. Zij hebben gistermiddag met gevaar voor eigen leven geprobeerd andere mensen te redden. Eén van hen is daarbij omgekomen. Onder de zes slachtoffers is ook een dichter uit Syrië die hoopte hier een veilig bestaan op te bouwen. Premier Rutte noemde de schietpartij een onbeschrijfelijke daad van een eenling. Hij zei dat koningin Beatrix intens meeleeft. De 24-jarige schutter schoot zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Er zijn ook 17 mensen gewond geraakt. Twaalf van hen liggen nog in het ziekenhuis. Helikopters van de VN en Frankrijk in Ivoorkust... hebben de residentie van zittend president Bakbo onder vuur genomen. Het gebouw zou zwaar beschadigd zijn, maar precieze meldingen ontbreken. Doel was het uitschakelen van zwaar geschut... Vanaf de residentie in Abidjan werd vanochtend geschoten op het hotel waar Bakbo's rivaal Watara zit. Ook de Britse ambassade, vlak in de buurt, kwam onder vuur te liggen. Een woordvoerder van de VN zegt dat het een aantal dagen geen militaire actie is geweest, omdat eerst moest worden bekeken wat het resultaat was van eerdere aanvallen. Vanochtend werd duidelijk dat Bakbo nog steeds zware wapens heeft. Justitie in Egypte heeft de vroegere president Mubarak opgeroepen voor een verhoor. De openbaar aanklager wil Mubarak aan de tand voelen over de corruptie en over de dood van demonstranten. Justitie maakte dat bekend kort nadat Mubarak van zich had laten horen op de tv-zender Al Arabiya. Mubarak zei dat hij en zijn familie zich nooit schuldig hebben gemaakt aan corruptie en dat hij geen tegoeden in het buitenland heeft. De openbaar aanklager wil ook twee zoons van Mubarak verhoren. Ex-premier Nazif van Egypte is inmiddels gearresteerd op verdenking van corruptie. Nazif was premier van 2004 tot januari dit jaar. De golfstaten willen dat de president van Jemen de macht overdraagt aan zijn vicepresident. De zes landen in de golf bemiddelen in het conflict tussen de jemenitische president Saleh en de oppositie. Ze willen dat Saleh opstapt en dat de oppositie de leiding krijgt over een overgangsregering van nationale eenheid. Die regering zou de grondwet moeten wijzigen en verkiezingen moeten organiseren. Saleh's regering en de oppositie komen binnenkort in Saoedi-Arabië bijeen om over de politieke crisis te praten. In Jemen wordt al weken gedemonstreerd tegen het bewind van Saleh. Ordentroepen treden hard op. Gisteren raakten tientallen mensen gewond bij protesten in de hoofdstad Sana'a... en een stad in het zuiden van Jemen. Een delegatie van de Afrikaanse Unie is naar Libië gereisd om te bemiddelen. De delegatie bestaat uit enkele Afrikaanse presidenten... en wordt geleid door president Zuma van Zuid-Afrika. Ze werden bij aankomst toegejuicht door een menigte... die door het regime op de been was gebracht... De Afrikaanse presidenten praten vanavond in Tripoli met de Libische leider Gaddafi. Morgen reizen ze naar Benghazi in het oosten van het land voor gesprekken met de opstandelingen. De NAVO zegt dat vandaag bij geallieerde bombardementen in Libië 25 tanks van het leger van Gaddafi zijn uitgeschakeld. In de Syrische kustplaats Banias hebben ordentroepen vier demonstranten doodgeschoten. Er zijn ook tientallen gewonden, zeggen ooggetuigen. De ordentroepen schoten op mensen die demonstreerden voor meer vrijheid en burgerrechten. In Syrië wordt al weken gedemonstreerd tegen het regime van president Assad... die het land met ijzeren hand regeert. Bij het neerslaan van die betogingen zijn al minstens 170 doden gevallen. Volgens mensenrechtenorganisaties werden alleen al eergisteren in de stad Daraa... meer dan 20 betogers door de politie doodgeschoten. De berichten zijn moeilijk te controleren omdat journalisten Syrië niet in mogen. VN-secretaris-generaal Ban zegt dat hij diep bezorgd is over het geweld in Syrië. Hij heeft geweld met Assad en hem gevraagd het geweld te staken. En dan krijg ik nu net het bericht binnen dat er een spookrijder is gesignaleerd van Nijmegen naar Maasbracht tussen de afrit Boksmeer en de afrit Horst. Daar is een spookrijder gesignaleerd op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen afrit Boksmeer en afrit Horst. Daar is een spookrijder. PSV heeft voor eigen publiek gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd in Eindhoven 2-2 doordat PSV vlak voor het einde nog gelijk wist te maken. Twente en PSV hebben dit weekend allebei dure punten verspeeld. Twente kwam in eigen huis ook niet verder dan een gelijkspel. Het werd 1-1 tegen Roda JC. Ajax maakte geen fout tegen FC Groningen. Het werd 2-0. En daardoor kan er nog van alles gebeuren in de top van de Eredivisie. Met nog vier speelronden heeft FC Twente 64 punten... PSV 62 en Ajax 61. Verder verloor FC Utrecht thuis met 4-0 van Feyenoord. Het weer... Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden, kans op een mistbank. Morgen opnieuw zonnig en zacht, temperatuur tussen 15 graden op de Wadden en 22 graden in Limburg. Morgenavond toenemende bewolking en in de nacht regen, daarna wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht,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 There's a reason to live another day. Neither one of us stopping to figure out what the roll and the rocking was all about. All we knew is that we couldn't get enough. You and me in the heat of delirious love. Making time to the beat of delirious love. De one and only Neil Diamond, delirious love. Wat heeft het oog vanavond op het oog? Duitsland, Syrië en Yuri Gagarin. Die was overmorgen 50 jaar terug de eerste mens in de ruimte. Een rus. Hoe wist de Sovjet-Unie de wedloop van Amerika in de ruimte te winnen? Het antwoord komt van Kees de Jager, emeritus hoogleraar ruimteonderzoek... en van schrijver Annex beetje ruimtevaartgek Frank Westerman. En Duitsland? Daar gaat H.M. Onze Koningin deze week op staatsbezoek. Zijn de Duitsers blij met haar? Hebben ze iets met Das Haus Oranien? Daar komt antwoord van Margriet Brandsma, oud-correspondent in Berlijn... en de Duitse politicus Bernd Müller... In Syrië wordt de toestand snel grimmiger. Wat kan, slecht, moet de wereld daaraan doen? Daarop komt antwoord van Petra Stine, oud-Nederlands diplomaat in de Syrische hoofdstad Damaskus. Maar eerst de kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 10 april. Al van aan de Rijn, een dag later, de burgemeester. Deze dag na de ramp is vooral een dag van medeleven met de slachtoffers medeleven met de familie. Tristan van der Vlis schoot gistermiddag zes mensen en zichzelf dood. Veel alfenaren zochten vanochtend troost in de kerk. Wij spreken u, God, aan uit de diepte van ons verdriet. Er zijn inderdaad mensen bij, zowel gewond als overleden, die we kennen. Dus ja. Dat is pittig, ja. Mensen hadden er ook behoefte aan om elkaar te spreken om elkaar te zien. We hebben smileys gemaakt hoe we ons voelden. En ik was boos omdat het eigenlijk gewoon niet had kunnen gebeuren... dat die man opeens binnenkwam en mensen begon dood te schieten. Ik denk dat het luisterend door op het moment heel belangrijk is. Die mevrouw die heb ik om tien uur notabene nog gesproken. En om twaalf uur is ze dus bij uh, de Ridderhof... Uh, ja, ook onder de slachtoffers uh, geraakt. Ontfermig. Voor alle mensen die gisteren zijn gedood door die schietpartij. Wees bij de familie en de nabestaanden. Iedereen vraagt zich af. Waarom en uh, waarom hij zoiets doet. Ja, hopen dat, dat er een motief naar buiten komt of iets. Van dat wij ook weten waarom zo, hij uh, zoiets ergens heeft gedaan. Op dit moment hebben politie en justitie nog geen antwoord op die vraag. De afscheidsbrief die de dader schreef en een aantal computerbestanden... waarnaar hij verwees, geven volgens justitie geen duidelijkheid. De tekst is veel meer van een spirituele dan van een bedreigende inhoud. En nogmaals, ik realiseer me dat dat natuurlijk voor de nabestaanden... geen enkele verzachtende omstandigheid is. Wel wordt steeds meer duidelijk over wie Tristan van der Vlees was. In 2006 was deze jongen, blijkt uit informatie, behoorlijk suicidaal... Uh, zodanig suïcidoude zoveel zelfmoordneigingen... dat hij is opgenomen geweest in een gesloten inrichting. Daar is hij ook behandeld. Hij was een eindselganger, zegt een oud-leraar van hem. Ja, een redelijk in zichzelf gekeerde jongen... die op een of andere manier niet veel uh, aandacht vroeg. Vanavond was er een herdenkingsbijeenkomst bij het winkelcentrum De Ridderhof. Duizenden mensen legden bloemen, brandden kaarsen... en luisterden naar toespraken van premier Rutte en burgemeester Eenhoorn... 9 april is een hele zwarte dag. Heel Nederland is geschokt. Dat er mensen zijn omgekomen, zoveel slachtoffers zijn gevallen. Waarvan sommigen nog aan het vechten zijn voor hun leven. Ik weet dat er een aantal met gevaar voor eigen leven hebben geprobeerd het leven van anderen te redden. Toen kwam een mevrouw de winkel uit en ik zei, ga er binnen. Ja. En, en toen schoot hij de dood, want toen kwam hij net op tijd de doodschrift. Verschrikkelijk. En, en uh, dit zal u ook nog wel even blij uh, oh, ja. blijven. Ja, sorry. Ja, nou, heel veel sterkte. Dat was premier Rutte. En nu, net als gisteren, contact met waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn van Alfa aan de Rijn. Goedenavond. Ja, ook goedenavond. Hoe kijkt u terug op de herdenkingsbijeenkomst van vanavond? Indrukwekkend gewoon indrukwekkend. Dat is echt het woord. Zoveel mensen bij elkaar. En zoals u net ook hoorde, uh, minister-president die met heel veel mensen heeft gesproken uh, die nog helemaal, uh, laten we zeggen, met hun gedachten bij het uh, bij drama zijn, uh, die het uh, voor een deel hebben meegemaakt. En uh, ik moet zeggen de, dat hij daar op een vertreffelijke wijze een oor gaf van die mensen. Mensen ondersteunde. Dus met al die duizenden mensen hebben we dit moment uh, ja, uh, beleefd om steun aan de slachtoffers te geven, maar ook te zorgen dat we als gemeenschap weer sterk zijn. Ja, iedereen die keek zag steeds in beeld dat bord met daarop waarom en dan waarom. Ja. Waarom was dat? Ja, ik denk dat. Uh, ja, het is eigenlijk geen speculeren, maar dat heeft te maken met het feit dat een van de slachtoffers uh, een Pools-Duitse achtergrond heeft. Het is een Pool uh, die ook een Duitse nationaliteit heeft, maar die in Alve al lange tijd woont. Uh, en uh, ik ben uh, in, de ik verkeer in de verontstelling dat dus het waarom te maken heeft met, uh, met ja. deze slag, met dit slachtoffer. Is er inmiddels nog laatste nieuws dat u ons kunt melden? Uh, met betrekking tot het onderzoek niet. Daar hebben we vanmiddag uh, het een en ander over gezegd. Hè, dat de Rijkse Serge gaat nu het onderzoek doen met betrekking tot de omstandigheden... Uh, waardoor uh, laten we zeggen de vergunning is verleend, hoe dat precies zit met het wapenbezit. Dat wordt door de Rijkse Serge gedaan. En ik denk dat het ook heel goed is dat dat een sterk en onafhankelijk onderzoek is. En uh, voor de rest morgen zullen we contact hebben, ook uh, uiteraard weer met de ziekenhuis... hoe het met, uh, met uh, de slachtoffers ja. is die daar zijn. Want uh, nog steeds verkeren een aantal mensen in levensgevaar. Het is nu bekend dat de dader een psychiatrisch verleden had. Zet u, zet u dat dwars... Ja, maar natuurlijk zit mij dat dwars. Uh, het feit dat we te maken hebben met een uh, autistische vorm uh, stoornis, zoals dat dan heet. Dus men, uh, uh, zeg maar een, een zekere autistische uh, stoornis. Dat, uh, dat, uh, dat zo iemand uh, ja, toch uh, op deze manier mee heeft kunnen doen. Een uh, vergunning heeft gekregen in een schietvereniging. Ja, dat zit je dwars. Ik nee. zeg niet dat er dus iets fout is, maar nee. toch roept dat vragen op. En daarom is het ook heel goed dat de Rijksinspectie dat onderzoek gaat doen. Hoe zal al vanmorgen aan de nieuwe week beginnen? Ik denk dat het heel erg wennen is. Ook uh, de Ridderhof bijvoorbeeld wordt, uh, uh, ik hoop, morgen rond de middag overgedragen aan de winkeliers. Nou, die zullen daar toch een toestand aantreffen. Iedereen moet weer wennen voordat mensen weer makkelijk het winkelcentrum binnen gaan. Dat geldt natuurlijk ook voor de winkelcentra die een poosje gesloten zijn geweest... vanwege het forensisch onderzoek. Dus ik denk dat het toch een, een moeilijk moment is. Maar ja, als ik uh, terugkijk naar deze avond... ik geloof dat deze gemeenschap hier in, uh, in, in Al -Van Rijn dat is echt een gemeenschap, daar kun je van houden. En daar, dat wordt een gemeenschap die er hier weer sterk uitkomt. Dank u zeer, burgemeester Eenhoorn. Dank u wel. En dan hier Martijn Nijhuis in de studio. Zullen we eens kijken wat er verder nog voor nieuws... in de kranten van morgenochtend staat? Goed idee. Trouw heeft het morgen onder meer over een dringende oproep... van de vier grote steden aan de Tweede Kamer. Ze willen dat het makkelijker wordt om schuldeisers in de wacht te zetten. Zodat mensen die diep in de schulden zitten... beter geholpen kunnen worden. Volgens Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht... kloppen steeds meer mensen aan bij schuldhulpverlening. Mede door de crisis. Nu is het vaak moeilijk om een schulderegeling te treffen. Een wethouder zegt... soms heb je wel een half jaar lopen onderhandelen... met een stuk of twintig schuldeisers. En dan zegt er eentje dat hij toch niet meedoet. Dan kun je helemaal opnieuw beginnen. In de Telegraaf gaat het onder meer over de nazi die Anne Frank uit het achterhuis haalde. karel Joseph Silberbauer. De SS'er kreeg na de oorlog een goed betaalde baan. Eentje bij de Duitse staat. Hij werd spion voor de West-Duitse geheime dienst de Graaf baseert zich op een Duits nieuwsblad dat heeft ontdekt dat zo'n 200 oud-SS'ers na de oorlog gewoon aan de slag gingen bij de geheime dienst. De directeur van het Duitse Anne Frankhuis kijkt daar niet van op. Volgens hem konden de nazi's na 1945 overal in West-Duitsland aan de slag. Ook als minister, diplomaat of zelfs als kanselier zoals Kurt Georg Kiesinger. De programmaraden voor radio en tv worden misschien afgeschaft. Die bepalen nu nog wat er te horen en te zien is via de kabel en via de digitale ethertelevisie. Maar het kabinet wil er vanaf. Of, zoals de telegraaf het zegt... Televisiekijkers worden binnenkort verlost van allerhande exotische zenders die ongevraagd andere kanalen verdringen. Volgens de krant zijn er talloze voorbeelden van minderheden... die via zo'n programmaraad populaire zenders wisten te wippen. Zo zijn in veel gemeenten CNN en de BBC ingeruild. Voor de nationale zenders van Italië en Griekenland. Volgens Haagse bronnen komt er een meer eigentijdse regeling. De mogelijkheid is dat de programmaraden worden vervangen... door consumentenonderzoek en klantenpanels. De Partij van de Arbeid moet meer doen tegen vrouwen... die gedwongen een hoofddoekje dragen, zegt de voorzitter... van de nieuwe Partij van de Arbeid vrouwenorganisatie Keklik Jussel. Ze is zelf geboren in Turkije en kwam als kleinkind naar Nederland. Jussel komt uit de relatief vrijzinnige alefitische stroming van de islam... en zelf is ze niet gelovig meer. De voorzitter lijkt aanvankelijk vrij genuanceerd. Hoofddoekjes moeten niet worden verboden, maar de PvdA moet er wel meer tegen doen. Er moet bijvoorbeeld meer over worden gepraat. Je hoofdbedekken had in de oertijd misschien nog een functie, zegt de voorzitter in Dagblad de Pers. Heel vroeger wilde je voorkomen dat vreemde mannen seksuele gevoelens over je hadden. Maar, zegt ze, kom op, het is 2011. De Volkskrant heeft het over het gerommel binnen de PVV over een nieuwe categorie asielzoeker. De verwesterde. Om te mogen blijven moet de vreemdeling onder meer tussen de 10 en 18 jaar oud zijn... en een meisje uit Afghanistan zijn... Het Afghaanse meisje Sahar heeft die toets doorstaan. Ze is dus te verwesterd. De kans bestaat dat ze daardoor in Afghanistan... bijvoorbeeld getreiterd wordt of stokslagen krijgt. Tweede Kamerlid Sietse Fritsma van de PVV... kan de verwesteringstoets wel billiken. Maar partijgenoot Hero Brinkman noemt het... een waanzinnige manier om te beoordelen of iemand mag blijven. Hij wil het er binnen de fractie over hebben. Want volgens Brinkman kunnen mensen net doen of ze erg verwesterd zijn... terwijl ze dat innerlijk... Helemaal niet zijn. De komende tijd krijgen tienduizenden mensen een brief op de mat van hun reisorganisatie. Eentje met een onprettige boodschap. Of u even een extra bijdrage wilt doen. Vanwege de gestegen brandstofkosten. Volgens het AD kan de naheffing oplopen tot 90 euro per persoon. Er is een kleine kans dat u niets hoeft bij te betalen voor uw vakantie. Als u de hele reis al van tevoren hebt betaald. En als u de tickets al in huis hebt.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 Belgische groep Hoover Fannick met hun nieuwe zangeres Noemi Wolfs Anger Never Dies. In de Syrische kustplaats Banias is volgens ooggetuigen vandaag geschoten op demonstranten. En eerder deze week zouden tientallen doden zijn gevallen in de stad Deraar... toen troepen van president Bashar al-Assad het vuur openden op actievoerders. Petra Stine werkte als diplomaat in Syrië tussen 1999 en 2004. En ze schreef het boek Dromen van een Arabische Lente. Goedenavond, mevrouw Stine. Goedenavond. U heeft nu uh, regelmatig contact met mensen in Syrië. W wat vertellen zij u? Nou, ze vragen vooral om uh, veel aandacht te, te geven aan Syrië... en om er zoveel mogelijk over te praten... want ze voelen zich een heel klein beetje in de steek gelaten... door de internationale gemeenschap. Ze hebben het gevoel dat er een soort van revolutiemoeheid is opgetreden in het Westen. Ja. He, we hebben eerst Tunesië, daarna Egypte, Libië, Jemen, Bahrein... En omdat heel weinig mensen eigenlijk veel weten over Syrië... lijkt het wel alsof het oog van de wereld gewoon de andere kant uitkijkt. Oké, okay, daarom de vraag, hoe zou u het heersende regime daar omschrijven? Nou, voor degenen die die film hebben gezien... die een paar jaar geleden de Oscar voor de beste buitenlandse film heeft gekregen... dat is Leben der Anderen, The Life of Others, ja. over Oost-Duitsland. Nou, dat in het kwadraat. De Syrische geheime diensten zijn allemaal opgeleid door de Stasi... En het is eigenlijk een, een, een, een, een systeem waarin het lijkt alsof er een politieke partijenstructuur is. De baaspartij, die uh, over eenheid, vrijheid en socialisme. Daar zie je ook allemaal banners van die grote spandoeken door heel Damascus en heel Syrië hangen. Het lijkt alsof er een verlichte dictator aan de macht is, die samen met zijn hele knappe vrouw het doet alsof hij heel modern is. Maar het is eigenlijk een ordinair maffiagroepje. Uh, van een paar mensen die het hele land in bezit hebben. En die met een hele strakke hand, heel ja. veel controle, mensen enorm bang houden. Reageerde en dat de... is nu door... ja. sorry. Ja? Nou, regeerde deze Assad al meteen na zijn aantreden. met, met ijzeren vuist, zou ik maar zeggen. Nou, ik kan, ik kan me nog herinneren dat ik met mijn uh, Syrische collega's op de ambassade echt bijna van onze stoel viel vielen toen we naar zijn uh, inaugurele reden luisterden toen hij president werd. Ze hadden net even daarvoor de grondwet aangepast, want daar stond in dat je 40 moest zijn, maar hij was 34, dus dat werd binnen een half uurtje gepiept. Zo gaat dat in uh, dat soort landen. En hij had toen een heel mooi verhaal over... Uh, ...burgerrechten, transparantie, uh, zelfkritiek en zelfs hervormingen. Dus daarna ontstond er iets wat leek op een Damascense lente. He, zoals net als in Oost-Europa, huiskamerbijeenkomst. Uh, en ik heb daar ja. zelf ook een heleboel van bijgewand. En er was echt een gevoel van deze man die gaat het hervormen. Maar ja, ja. toen kwam er eigenlijk door... Uh, in uh, september 2000 begon de tweede Intifada, uh, ja. 9-11. Dus eigenlijk door regionale en internationale omstandigheden heeft hij die harde vuist weer uh, nou, uit de handschoen gehaald. Ja, Damasijnse lente dat slaat op de hoofdstad Damaskus. Hè? Ja. Hoe hebt u in de jaren vanaf 2000 als, als diplomaten uh, kunnen samenwerken met de Syrische regering? Nou, ik uh, had uh, daar de taak om me met asielzoekers uh, um, bezig te houden. Dus ik, ik vermoed ook, ik hoorde net dat er een Syrisch uh, slachtoffer uh, bij de uh, ja. slachtoffers van Alfa aan de Rijn was. En ik heb heel veel mensen uh, gesproken die weg wilden uit uh, Syrië vanwege deze onderdrukking. Dus dat is natuurlijk echt afschuwelijk dat iemand gevlucht is voor een dictatoriaal regime en nu in Alfa aan de Rijn. Maar goed, je ziet, ik heb toen, uh, ja, we moesten natuurlijk af en toe wel praten met de Syrische autoriteiten. En ja, dat zijn Syrische zijn ongelooflijk aardige mensen. En die kwam je ook wel in, in de baaspartij en allerlei ministeries tegen. Maar ja, mensen zijn zo bang, en toen ook om, om echt te zeggen wat ze denken, dat het altijd wel heel lastig was. Ja. Wat, uh, hoe, hoe, trad, hoe trad de regering u tegemoet als uh, dwarsligger? Nou, nou, ik denk dat um, in mijn geval... omdat ik ook met heel veel mensenrechtenactivisten omging... dat ze me wel een beetje lastig vonden. En uh, ja, wat, wat, wat mij opviel en wat me nu ook weer opviel, is toch de enorme moed van mensen om in zo'n afschuwelijke dictatuur... proberen om die marges op te, ja. Op te rekken. Ja, weet u, is u bekend wat het doel is van de actievoerders tegen Assad nu? Nou, Het is eigenlijk het bekende boodschappenlijstje dat we ook al in Tunesië en Egypte hebben gezien. Uh, mensen uh, verzetten zich tegen de enorme corruptie waarbij een hele kleine groep mensen zich verrijkt. Is hier is echt een ongelooflijk arm land. Je ziet ook dat de opstanden beginnen in, in, in dorpen en steden waar echt ja. heel veel armoede is. En in Aleppo en Damascus is het allemaal net iets beter en daar is het dan ook net nog wat rustiger. Ze vragen, ze vragen voor vrije verkiezingen. Ze vragen nu steeds vaker om het aftreden van de president... Dus ja, het is hetzelfde boodschappenlijstje. Ja. En opvallend genoeg, eigenlijk ook hier weer... weinig tot geen uh, uh, internationale thema. Zelfs niet over het teruggaven van Golan of uh, wel of niet vrede nee. met Israël. Vormt dat verzet een homogene, eensgezinde groepering? Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Het, het Israël uh, is een heel divers land... Maar je ziet wel dat ze verenigd zijn in de vraag van eind aan corruptie... en, en, en vrije verkiezingen en hervorming. En soms ook steeds meer roepen om de aftreden van Bashar al-Assad. Maar je ziet bijvoorbeeld in het noordoosten van... Uh, Syrië, daar is een hele grote groep Koerden. En daar heeft uh, president Bashar al-Assad twee dagen geleden toch een concessie gedaan. Hij heeft gezegd dat de staatloze Koerden, dus die geen paspoort hebben, dat die nu ook Syrische nationaliteit zullen krijgen. Maar hebben gisteren hebben ze overal gedemonstreerd dat het hen niet om uh, Koerden, om die nationaliteit gaat, maar dat het hen om vrijheid gaat voor alle Syriërs. Ja, ja, ja. Maar moeten we daaruit afleiden dat al-Assad zich toch wel iets van de protesten aantrekt? Um, nou, het zijn uh, kleine concessies om, om, om volgens mij te doen alsof die hervormt. Ik... Uh ik weet het niet. Ik, uh, dit, dit is een, uh, een, een zoon van zijn vader. In uh, 1982 hebben uh, de troepen van uh, Hafez al-Assad zijn vader... 20.000 mensen op zijn minst vermoord in Hama. Dus als we nu de aantallen horen... dan ik, kan het woord valt nog wel mee, kan ik niet gebruiken... want het, elke dode ja. is er natuurlijk één te veel. Maar er wordt nu ook wel vaak gesproken in de media... van bloedbad en massacre, massacres in de Engelse ja. pers. En dat is er nog eentje te ver... Maar ik maak me wel zorgen over ja. uh, de manier waarop hij dit ja, gaat doen. Ja. U, u zei al, Egypte heeft buitengewoon veel aandacht gekregen van de buitenwereld. In Libië is nu zelfs uh, ingegrepen. Er ja. uh, is weinig internationale aandacht voor Syrië. Hoe zou dat komen? Ik denk dat we eigenlijk niet zoveel van Syrië afweten En dat we hebben de afgelopen jaren Syrië ook enorm geïsoleerd. Want uh, Bashar al-Assad uh, ja. nou, is goede vrienden met al onze vijanden. Met Hezbollah, met Iran, met Hamas. Dus we vonden hem ook een hele lastige president om uh, mee samen te werken. Hij is ook erg onhandig altijd in het optreden naar uh, het westen toe. Hij doet ook niet zijn best om vrienden te worden. Maar ja, de Syrische bevolking heeft dus twee keer per. Ja. Ze wonen en in een rotland, of in een rot, bij een rotregime. Het land is en prachtig. De, zitten... En ze worden ook nog vergeten door het Westen. Ja. Wat zou de wereld, Amerika, de NAVO, de Europese Unie kunnen en moeten doen? Nou, in eerste plaats gewoon ons voortdurend uitspreken over de mensenrechten schendingen die plaatsvinden. Dus ik vind dat Ban Ki-moon inderdaad, uh, het is heel goed dat hij Bashar al-Assad heeft uh, gebeld. Ik vind zelf dat mevrouw Ashton, de hoge vertegenwoordiger van buitenlands beleid en uh, internationale veiligheid van de EU, dat hij uh, zo snel mogelijk toch er naartoe moet gewoon uh, het gesprek open moet houden. Ik, ik, ik heb er niet heel veel vertrouwen in, maar dan hebben we het tenminste geprobeerd. Ja, en waar Rosenthal en Rutte zijn, ik heb geen idee. Die heb, ik ze echt, die heb ik niet echt gehoord over Syrië. En dat wordt natuurlijk ook de hoogste tijd. Want ja, Rosenthal heeft vorige week een mensenrechtennotitie de wereld ingestuurd. Nou, dan mag hij zich ook wel eens wat duidelijker uitspreken... over wat daar in Syrië gebeurt. Dank, Petra Stine. Tot zover uh, over Syrië. Graag gedaan. J'ai décidé de me faire du bien, de me faire couler un bain D'étaler toutes les photos de moi, de les commenter de haut en bas een Frans chanson, Sandrine Kieberlin met Mon Voyier des Fleurs. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander Willem en prinses Maxima... Eh, gaan dinsdag op officieel staatsbezoek naar Duitsland. Oud-Duitsland-correspondent Margriet Bransma, welkom. Houden ze in Duitsland van ons oranjehuis? Ze houden in Duitsland sowieso heel erg van koningshuizen, van, van vorstenhuizen. Van de pracht en praal die daarbij hoort. Ze hebben het zelf uh, al heel lang niet meer, nee. dus importeren er dan maar een beetje. Dus in het algemeen houden ze heel erg van koningshuizen. Maar ze zijn uh, heel erg dol op, uh, op de oranjes. Ja, hoe komt dat? Doordat er zoveel Duits bloed in oranje aderen dat, stroomt? Dat speelt natuurlijk een grote rol. Hè. De, de, drie koninginnen getrouwd met een Duitser. Willem-Alexander breekt nu met die traditie. Maar dat, dat speelt daarin natuurlijk een hele grote rol. De Duitsers zien het Oranjehuis eigenlijk ook een beetje als hun koningshuis. En daarin speelt vooral, denk ik, een, een grote rol... het feit dat ook Beatrix weer getrouwd is met een Duitser in een periode... Ja. dat de relaties tussen Nederland en Duitsland nog vrij kil waren... als gevolg van de oorlog. Um, de de, de oud-president van Weizsäcker, Richard van Weizsäcker... die heeft wel eens gezegd... Uh, um, daardoor heeft Beatrix, omdat zij... Met een Duitser, heel veel gedaan voor die relaties tussen uh, Nederland ja. en Duitsland. En ik ben zelf ook in, in, in Hietzakker geweest, dat is de geboorteplaats van, so, uh, van Klaus, Klaus ja. na zijn overlijden. Ik heb daar een reportage gemaakt voor het journaal. En het was echt, de, de, de, ja, het was een hele gewone man in dat plaatsje. En ze ja. waren zo verschrikkelijk trots daarvan. Toch maar één van ons, een Duitser die met de Nederlandse koningin is ge ja. getrouwd. Dat, ik, ik heb het nergens zo sterk gevoeld als toen daar in Hietzakken. Maar je zei zelf al, Willem-Alexander heeft nu die traditie gebroken. Zal die dan ook minder populair worden dan zijn moeder in Duitsland? Ik geloof het heel eerlijk gezegd niet, want de belangstelling voor Maxima... is ook overweldigend in, in Duitsland. Werkelijk waar de Duitse rollbladen staan... Uh, nou, daar, daarin duikt Maxima en, en, en daar ook Willem-Alexander trouwens... eigenlijk elke week wel op. Dus ik geloof niet dat de Duitsers het hem, hem kwalijk nemen. Ze hadden het natuurlijk prachtig gevonden als ook hij... Een, een Duitse echtgenote ja, in dit geval ja, had ja. gevonden. Maar goed, dat is, uh, dat is niet gebeurd. Dus nee, ik geloof niet dat, dat daardoor de, de belangstelling... voor het Nederlandse Koningshuis minder zal worden. Ik, 222, hè, de huwelijksdatum van Willem-Alexander ja. en, en Maxima... Daar, hebben, uh, daar waren de ARD en de ZDF, dus de twee publieke zenders in Duitsland... bij met een eigen studio op de Dam. Nou. Het is het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Ja. Aan de telefoon is ook Bernd Muller, sociaaldemocraat... werkzaam voor de minister-president van uh, Noord-Rijn-Westfalen. Goedenavond. Goedenavond. Herkent u wat Margriet Bransma zojuist zei... dat de Duitsers het Nederlands vorstenhuis ook een beetje als het hunnen zien? Nou, uh, de Duitsers vind ik eerlijk gezegd een beetje overdreven... maar er zijn heel veel Duitsers die dat gewoon heel leuk vinden... dat er in Nederland een koningshuis is en um, dat ook heel goed volgen, inderdaad, zeg maar, de klanten van de roddelbladen met name. Maar daar is het inderdaad zo dat het een hele belangrijke rol speelt. Maar we zijn goed in de export van, uh, van, zeg maar, koningskinderen. Uh, de uh, koningin van Zweden komt ook uit Duitsland. Ja, ja, ja. <laughs> hoe, hoe, wordt in, uh, hoe wordt in Duitsland tegen het staatsbezoek aangekeken? Nou, ik denk dat daar iedereen heel erg blij mee is. Dat is natuurlijk een zesde vanuit Nederland naar Duitsland toe. En dat is uh, nadat het toch heel uh, veel jaren heel erg moeilijk zat... tussen Duitsland en Nederland... is dat nu echt ook een zesde van vertrouwen, van vriendschap... van goede buurmanschap. En ik denk dat dat heel hoog gewaardeerd wordt in Duitsland. Ja, ja. Zeg maar, Mariet Bransma. Uh, Muller zei zojuist... Ze wij zijn goed in export van uh, prinsen, prinsgemalen... Uh, zijn ze in, in Duitsland dan ook zo tuk op andere vorstenhuizen... waar nogal wat Duits bloed is, op het Belgische of het, het Britse vorstenhuis? Ja... In het algemeen houden Duitsers erg van koningshuizen. Van, van, van alles wat dat, dat, dat, dat sprookjesachtige dat daarbij hoort. Maar ik, en ik, ze zullen ook ongetwijfeld enorm uitpakken... over het huwelijk uh, later deze maand van, Katen, in, in, van, van Kate en uh, William. Ja. Ja. Ja. In Engeland, dat, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar ik heb wel gemerkt in die jaren in, in Duitsland... dat het Nederlandse koningshuis wat dat betreft... ook door die enorme banden natuurlijk... Ja, toch wel een, een, een streepje voor heeft. Ja, Muller, ik word u ja, nee, dat, ik, volgens mij is dat, is dat waar. Maar i, i, voor jullie is dat ook allemaal zo leuk en makkelijk. Wij zitten natuurlijk in dat lullig republiekje. <lacht> en uh, onze de laatste export, die wij echt officieel hadden, dat was onze keizer, die in, in exil naar Nederland is ja. gegaan. <lacht> <lacht> ook alweer een tijdje geleden. <lacht> en uh, dat is. Uh, het is, het is natuurlijk een beetje gammel in zo'n republiek. We ja. hebben een keizer, goed, die is een voetballer en leeft in Oostenrijk en heet Frans. Uh, ja. Beckenbauer. Ja. Dat stelt natuurlijk niet veel voor. Nee. Dan dus moet je wel zeg maar, naar het buitenland kijken om een beetje praal en pracht uh, te kunnen bekijken. Mariet Bransma, Beatrix is begin jaren tachtig ook al op staatsbezoek geweest in Duitsland. Was het enthousiasme toen ook groot? Nou, er was vooral enthousiasme vanwege het feit dat uh, Beatrix toen ze koningin werd... als eerste land naar Duitsland ging. Dat, dat heeft de Duitsers ja. heel, heel, heel veel goed gedaan. En ja, daarna uh, zijn er lang geen staatsbezoeken meer geweest. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Beatrix niet in, in Duitsland kwam. Ze ging bijvoorbeeld ook in 1991. Dat heette toen geen staatsbezoek, maar dan heette het een officieel bezoek. Ja, ja. Maar ze was ook weer de eerste monarch die het herenigde Duitsland oh, ja. bezocht. En ja, dat, dat de Duitsers uiteraard. Ja. Ja, ik wou net zeggen, nu past me na bijna 30 jaar... komt de tweede staatsbezoek, houdt niet over, maar zo moeten we dat dus niet nee, zien. Nee, zo moet je dat niet zien, want het, het, het wil natuurlijk niet zeggen... Dat, uh, dat Beatrix in al die andere jaren niet in Duitsland is geweest. Ik noem dan weer even dat, dat bezoek van 91, maar een paar jaar geleden... was ze ook in Duitsland om de nieuwe Nederlandse ambassade in Berlijn te openen. En toen is ze ook in, in Oraniumbaum ja. in Dessau geweest. Dat had bijna ook weer het karakter van, het, van een staatsbezoek. Alleen ja, omdat... Het, dan ze dan officieel de president ja. niet ontmoeten. Haar gelijken. In, uh, dan, dan heet het opeens geen staatsbezoek. Ja. Maar. Bernd Muller, u organiseert bij deze gelegenheid... ook een debat van parlementariërs... met Nederlandse en Duitse jongeren. Ja. Waar Beatrix bij aanwezig is. Denkt, ze, denkt u dat, dat, dat zij zo'n debat op prijs stelt? Leuk vindt? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat... Het... Ik heb al een keer een debat ge uh, uh, gemodereerd met koning uh, Beatrix... met staatsbezoek van Köhler, Bondspresident Keuler in Nederland. En ze is gewoon heel alert en heel goed op de hoogte eigenlijk... ook wat mensen denken en vinden. Dat heb ik in die discussie gezien. En ik denk dat ze erg geïnteresseerd is aan jonge luien... want het gaat over participatie in de politiek en de samenleving. En uh, die jongeren worden goed voorbereid... in het kader van de Duitse-Nederlandse conferentie... Uh, met een seminar anderhalve dagen uh, dat zij onderling eigenlijk uh, goed kijken wat willen wij, wat kunnen wij, wat zouden we graag willen kunnen in, uh, in zeg maar, de samenleving, in de politiek. En ze worden ook goed voorbereid op een discussie met uh, parlementariërs. Ja. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk voor iemand van 16, 17... om met zo'n professional in debat te gaan. Maar ja. dan worden ze goed voorbereid. En ik denk dat het een hele levendige uh, debat wordt. Op maar dus Rit Bransma, is dat bijzonder? Beatrix in debat met jongeren? Wat u? Dat is misschien niet zo bijzonder, want dat zal ze ongetwijfeld vaker doen, uh, Beatrix. Maar ik vind het heel erg leuk dat ze dit doet, omdat het ook... Duidelijk maakt dat, dat Beatrix kennis maakt met het zeg maar, nieuwe Duitsland. Met, met het Duitsland van na de hereniging. Want juist deze mensen, dat zijn natuurlijk de Duitsers van ja, die de deling niet meer hebben meegemaakt, die, die ja, echt het nieuwe Duitsland vertegenwoordigen. Die, daarom vind ik het een heel leuk initiatief. Dat juist ook dit gebeurt. En niet alleen wat toch altijd standaard is bij een officieel bezoek, bij een staatsbezoek aan Duitsland. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog op ja. een of andere manier. Dat zit uiteraard ook ja. in dit staatsbezoek. Ja, maar standaard in kom je niet helemaal onderuit ja, natuurlijk. Je komt er niet uh, onderuit, maar ik ben blij dat het meer is dan dat. Ja, Muller? Ja, dat vind ik ook. Dat is gewoon, het gaat over de toekomst. Ja. Het gaat over de toekomst van de jonge lui die in Nederland en in Duitsland... onze beide samenlevingen in de toekomst moeten organiseren en doen. Ja. En uh, dat is toch wel goed voor zo'n staatshoofd. En ik vind het ook goed dat uh, bondspresident Wolf er ook bij zou zijn. Um, het is goed voor twee staatshoofden om te goed te luisteren naar de kinderen. wat ja. daar eigenlijk willen in, de, in hun toekomst. Margriet Bransma, dit is haar tweede en vast ook haar laatste staatsbezoek aan Duitsland, denk je niet? Als je ziet hoe lang het, het, het eerste staatsbezoek hoe lang dat geleden is, dan ligt het erg voor de hand dat er geen derde staatsbezoek van Beatrix meer aan Duitsland komt. Nee. Dat is trouwens haar laatste staatsbezoek überhaupt dit uh, kalenderjaar, terwijl het pas april is. Dus wie weet wat er allemaal gaat Nog gebeuren dit jaar. Ja. Margriet Bransma, bedankt. En ook Bernd Muller. En, ja. uh, en doet u van de week onze voorstin de groeten van het oog. Goedenavond allebei. Dag. Dag. Sometimes, sometimes. I got the power of the will And I know my song Is gonna be alright Sometimes I feel like I'm on a freight train Forever rescued by the mystery rain Sometimes I'm just out for a thrill She always said, baby You're gonna be alright Gonna come shining down, push it all away, make it all right. Sometimes in the heart of a long, cold night, it's all too far out of sight, out of sight. Hard to know everything's gonna be alright. Everyone thinks you got everything you want. Hard to have and then have. To have and then have now. Sometimes I wanna take a pill and hide. Sometimes I wanna shut down and ride. And go where well, no man should go. Go where well, no man. Daniel it be, ever, really de wereld. Ik de de dat was maar wat. Overmorgen, precies 50 jaar geleden, de eerste mens in de ruimte. En nog wel een Rus. Kees de Jager op Tessel, goedavond. Goedenavond. Kees de Jager was toen als sterrenkundige op een groot internationaal ruimtevaartcongres. Uh, hoe werd het nieuws daar bekendgemaakt? Nou, ik zat op dat congres. Het was het tweede ruimtecongres ruimte dat ooit gehouden werd. Nadat de. Russen en de Amerikanen hun eerste satellieten hadden gelanceerd Was iedereen, zag iedereen aankomen dat er een de ruimterace zou beginnen. De grote strijd tussen Oost en West. En er werd besloten er moest een organisatie komen die dat moest, een beetje moest kunnen stroomlijnen. Die moest zorgen dat, de, dat die strijd niet, niet een te hevige strijd zou worden en dat er iets van samenwerking zou komen. En zo werd er in 1960, januari 60. Het eerste internationale congres gehouden. Er waren zo'n 3.400 400 mensen. Ik was er ook bij. En de sfeer was fantastisch. Allerlei nieuwe dingen. Een Amerikaan kwam, een Rus kwam. En ze vertelden van de nieuwe ontdekkingen. En je zat met open mond te luisteren. Ja. Het jaar erop was er weer een congres. En toen in Florence. Want de landen en de steden die vochten erom om die congressen te mogen houden. Het werd toen in Florence gehouden. En ik zat erbij omdat ik in Nederland coördineerde het waarnemen van satellieten door amateurs. Ja. En uh, je hebt op zo'n congres natuurlijk allerlei verschillende parallele sessies. Het ene gaat over de zon, het andere gaat over de planeten. En er was één sessie die ging over de techniek van het waarnemen van die kunstmanen. Ik denk, daar ga ik maar naartoe, daar kan ik misschien wat van leren... Dus ik zat daar en daar zat ook bij in dat congres mevrouw Anna Masjewits, een Russische, die ooit ons gevraagd had vanuit Moskou of wij ook waarnemingen wilden doen van satellieten als die ooit gelanceerd zouden worden. Nou, je zat er te luisteren naar die sprekers, zoals het gaat, de ene naar de ander. En op een gegeven moment komt er iemand in die, die zaal binnen en die loopt naar mevrouw Masjewits en die fluistert haar iets in het oor. Een beetje gemombeld. Ja. En hij ging weer weg. En zij stond op en ging naar de voorzitter. En ook een beetje gesmoes. En je denkt, wat zou er aan de hand zijn? Nou, de spreker die toen nog aan de beurt was... die was een tijdje la even later opgehouden, was je klaar. Toen zei de voorzitter, nou geef ik het woord aan mevrouw Masjewits. En die kwam naar voren. Dat stond dus niet in, in, in de agenda, niet in het programma. Die kwam naar voren en die zei vanochtend om zes over negen... En toen kwam het hele verhaal van Gagarin. Iemand is gelanceerd vanuit de Sovjet-Unie, heeft een vlucht om de aarde gemaakt, is veilig geland in ergens in Kazachstan of daaromtrent. Nou, je wist niet wat je hoorde. We hadden het nooit voor mogelijk gehouden. Ik vond het, het feit dat er een satelliet gelanceerd werd, was al fantastisch. En nu een heel mens de ruimte in. Nou, je zat helemaal ja. versteld. Oké. Okay. Een fantastisch moment was dat. Ja. Frank Westerman, non-fictieschrijver, goedenavond. Hallo, goedavond. Het leek toen een doorslaand succes en een staaltje van enorm perfectionistisch astronautisch vakmanschap. Maar eh, volgens mij ben je later achtergekomen gekomen dat, dat er van alles misging, hè? Ja, maar ze hadden eerst een hele rij successen natuurlijk, hè. hè die eerste Sputnik, het eerste het hondje, Laika. Laika, ja. Ja, en, en nou, Gagarin zelf en... En toen de eerste vrouw, Valentina Tereshkova, de eerste ruimtewandelaar. En het, het, het, de, de indruk die ze dus maakte, dus succes op succes stapelend, die was ja, verpletterend. En, uh, en volgens mij heeft Tom Hoofd dat heel mooi uh, vastgelegd in, in, in The Right Stuff. Waarin hij dan zeg maar, onze verbouwereerdheid over die successen heeft geprobeerd te vatten. En, en het was echt die wapenwetloop. En je wist zo weinig hè, van. van uh, nou, hij, dan zegt hij van er was een hoofdconstructeur. Maar niemand wist hoe die man heette. En dat is dat was staatsgeheim. Hè. De naam van, van Sergei Karoljeff, dat was dan de man die dat allemaal uitdacht. De, zijn naam was staatsgeheim. En er waren zoveel dingen staatsgeheim, dat ik was correspondent uiteindelijk in uh, eind jaren negentig voor RNC Handelsblad in Moskou. En toen kwam dat stukje bij beetje eigenlijk uh, naar buiten wat er allemaal uh, niet verteld was. Ja. En dat was even indrukwekkend, denk ik, uh, als de successen die ze wel degelijk hebben geboekt. Ja, om te beginnen zou Gagarin helemaal niet de eerste gegaderde zijn geweest, begrijp ik. Ja, nee, dat is, dat is toen inderdaad... Ja, er was dus natuurlijk een klasje, is er opgeleid. En, uh, en uiteindelijk kwam German Titov ja. uh, daar als nummer één uit. Die kwam het beste uit de test... En Gagarin was nummer twee, maar de beste man Titov, die heette nog zijn voornaam German. En dat kon niet, dat was niet Russisch genoeg. Yuri, dat was, dat was beter. Um, dus uiteindelijk was, uh, was, was Titov de tweede mens in de ruimte. Ja, en ik herinner me uh, uit uh, de, de verhalen dat er, dat er andere bizarre missers waren. Ja, kijk, um, het, het aardige was, ik was... Uh, in de tijd dat het ruimtestation meer aan het tollen raakte. En er zaten nog mensen in. En op een gegeven moment wilden ze dat, hè, dus eind jaren negentig, Jeltsin jaren, in de lucht houden. Of in de ruimte. En dat ging steeds moeizamer enzovoort. En in, de, in, in die context kwamen al die bijzondere verhalen eigenlijk weer naar boven. En toen heb ik de eerste ruimtewandelaar. Dat is Alexei Leonov geweest, 1965. En dat was ook alweer zo'n record. Want die kroop uit zijn capsule. En daar waren ze ook alweer de eerste mee, die Russen. Maar wat die man deed, uh, de Alexei Leonov is een gezet, klein, sterk mannetje. En die was dus in, in, door een soort harmonicasluis in, in, in zijn ruimtepak uit die, uit die capsule gek gekropen. En toen hij daar zweefde, ik geloof dat hij maar negen minuten of zo buiten die capsule hing... Toen zwol zijn pak op en meer dan, dan de bedoeling was. En hij kon niet meer terug. En wat heeft hij mij toen verteld? Ja. Dat hij, zeg maar, vocht voor zijn leven. Nee. Maar de Russen hadden alweer zoveel zelfvertrouwen... dat ze dat die prestatie wereldkundig gingen maken... terwijl hij daar nog zweefde. En ze hadden zelfs zijn dochtertje naar de studio's gehaald, de radio. En dat was Vika, Victoria, en die was geloof ik vier jaar. En die, die, die moest dan de vraag beantwoorden, waar is je vader nu? Papa liet dit kosmosje. Ja. Papa zweeft in de ruimte. En dan was er een, een, een omroeper die zei: Van ja. De Sovjet-Unie heeft stoutmoedig de deur naar de open kosmos uh, uh, door ingetrapt. Maar papa die was nog bezig om zich weer naar binnen te worden. Oké. En hij Zij heeft toen zijn pak, heeft het ventiel, heeft hij losgedraaid. En, en, en hij heeft dus wat druk laten, laten weglopen om überhaupt weer terug te komen. Maar het mooie is eigenlijk dat falen in het systeem dat hij vertegenwoordigde... dat, dat, dat bestond niet. Nee. Dat, dat, dat, dat, dat hoorde er ook bij. Kees de Jager, was het voor u toen verrassend... dat de ruimtewetloop tussen de Sovjet-Unie en, en de Verenigde Staten... door de Russen gewonnen werd? Uh, verrassend? Ja, het was verrassend. Het was verrassend. Uh, de Amerikanen hadden al eerder berekend dat het mogelijk moest zijn een satelliet in de ruimte te brengen. En dat ding dat zou dan 8 kilogram mogen wegen. Toen kwamen de Russen met een Sputnik. Stom verbaasd waren En ik weet nog, ik werd door een journalist opgebeld die zei... We ze hebben een ding gelanceerd, 80 kilogram. Ik zeg, nee meneer, dat is fout. Dat is een nulletje te veel hoor, het is 8 kilogram hoor. Nee, het was echt 80 en een maand later kwam dat ding van 1500 kilo... waar daar die hond in zat. En nog weer een paar jaar later, daar gingen mensen de ruimte in. We waren elke keer weer stom verbaasd. Ja, we wisten wel, wat ook gezegd werd... dat de Russen nooit iets van tevoren aankondigden, Want er mocht niks mislukken, hè? Ja. Dat, dat, uh... Gagarin werd dus de Sovjet-held die de Amerikanen had verslagen. Dat hoor je ook heel goed in een toepasselijk lied... Найдем, ну, каким он парнем был, тот, кто тролку звездную открыл. Ламень был и гром замер господром, И сказал негромко он. Он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской питерской, пронесся над землей. Ja, Frank Westerman, vandaag is eigenlijk pas bekend geworden... hoe Gagarin precies aan zijn eind is gekomen. Wist jij dat? Nee, dat was weer, weer, ja, eigenlijk weer een nieuwe um, uh, draai aan het verhaal. Wij dachten, er is heel veel gespeculeerd, hoe is hij nou aan zijn einde gekomen? Hij is dus, uh, verongelukt, hij was uh, testpiloot, hij vloog in een... In een uh, ...mich 15 en, en hij is verongelukt. Nou, maar waarom heeft hij zich te pletter gevlogen? Dat was, dat was het verhaal. Hij zou de roem niet hebben aangekund. Hij zou uh, aan de drank zijn geraakt. Hij zou uh, protocollen niet meer hebben nageleefd. Hij, hij, hij, hij kon het allemaal... Dat, dat was onze interpretatie. Uh, nou Nu schijnt het uit de uit Kremlin-archieven te blijken dat hij tegen een, een, een atmosferische zonde is aangevlogen. Of hij zou die hebben geprobeerd te en nee, dat, dat zou niet gelukt zijn. Um, maar ik denk dat het, dat, het, dat, het, dat het nog een hele poos gaat duren dat er steeds weer uh, toch wel weer nieuwe details weer boven komen. Want het is, uh, ja, het is... Het was zo bewaakt. De, de, wat betreft het, de, de, de, de dosering van de informatie die, die, die, die, die werd vrijgegeven. Dat werd... Er werd zo op gelet. Het moest natuurlijk verpletterend. Het was een gladiatorenstrijd in de ruimte tussen Oost en West. Het was een schijngevecht. John Glenn die kwam dan pas later in de strijd van de Amerikanen... maar die moest het eens opnemen tegen die giganten. Het was alleen maar schaduwboksen. Het was alleen maar schaduwboksen. Ik vond het een prachtig overzicht. Kees de Jager, bedankt. Frank Westerman, bedankt voor jullie uh, beide terugblik op het vijftigjarig jubileum van de beroemde vlucht van Juri uh, Gagarin... die als eerste mens uh, de ruimte inging. Graag gedaan. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. En ik eindig deze lentedag met een gedicht van Hanni Michaelis... Het prunusboompje. Het prunusboompje heeft zich lang bedacht... eer het zijn tere bloesem durfde wagen... aan wind- en zonneschijn en regenvlagen... Toen vlijden na een zachte voorjaarsnacht luchtige vlokken roze lentesneeuw zich licht en speels tegen de argeloze, ontroerend naakte takken van het broze, geschetste boompje. Een verraste spreeuw bracht zijn saluut, eerbiedig en devoot, aan zoveel prille, vlinderlichte gratie. Toen braken ook de mussen in de goot los in een schorre, juichende ovatie. Het jonge prunesboompje bloosde schuchter. Ik hield mijn adem in en zag het aan. Ik voelde mij oningewijd en nuchter, beschaamd en onvergevelijk profaan. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dies ist Radio 1.